Groot-Brittannië stuurt geen minister naar Sochi... uit protest tegen het Russische optreden in Oekraïne. De Paralympische Spelen beginnen vrijdag. In Zuid-Afrika is de rechtszaak tegen Oscar Pistorius zojuist begonnen. Dat is anderhalf uur later dan gepland... omdat er op een vertaler werd gewacht. De atleet, ook wel bekend als Blade Runner... staat terecht voor het doodschieten van zijn vriendin Riva Steenkamp. De rechtszaal zit stampvol met journalisten... en met familie en vrienden van Steenkamp en Pistorius... Dat atleet kan levenslang krijgen als hij voor moord wordt veroordeeld. Als hij niet schuldig wordt bevonden aan moord, kan hij alsnog 15 jaar cel krijgen. Pistorius zegt dat hij zijn vriendin per ongeluk heeft doodgeschoten... omdat hij dacht dat ze een inbreker was. En Fred Rutte wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij volgt Ronald Koeman op, die aan het einde van dit seizoen vertrekt. Rutte tekent een contract voor één jaar. Hij was eerder hoofdtrainer van FC Twente, PSV, Schalke 04 en Vitesse.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 dat ja, het creëert een beetje dat wauw-effect. Dus dat ja, je denkt van, hé, hey, ja. wacht even, wat is dat? He, dat, dat, dat mensen voorbij en je hé. Hey. Uh, een voorbeeld ervan is, uh, is Lichier bijvoorbeeld. Dat is een merk waar, uh, waar mijn vader dan twintig uh, jaar geleden de winkel mee is begonnen. En uh, onder andere, uh, Vets Domino kocht bijvoorbeeld dat, uh, dat merk. Ja. En... Um,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 Ja, ze zien natuurlijk veel uh, op tv, want de lijn van ja. Humberto Tan, die leert ja. ook in de winkel. <laughs> ja, klopt. En over ja. een paar weken komt uh, Dirkse er ook bij. Johan Dirkse ja. Oh, dus, ja, ja. dat is gewoon uh, gekke dingen die dan even opvallen. Ja. En ja, niet iedereen hoeft dat te kopen, maar het valt dan toch wel even op. Ja, ik had dan daar nog wel een vraag over. Bedenken die uh, bekendheden, beroemdheden nou zelf?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 Uh, omdat we, we, zijn, uh, uh, we zijn onderscheidend. Uh, uh, we, zijn, uh, uh, we hebben een gigantisch uh, assortiment. Uh, eigenlijk wat je uh, bij wijze van in, uh, in zeven herenmodezaken zou kunnen kopen elders. Uh, dat vind je bij ons dus in één winkel. Op, uh, op een kleine 100, uh, 100 vierkante meter. Uh, uh, naast wat we in de winkel hebben hangen.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 Uh, dus we hebben uh, door uh, Mark van Kuik, dat is een, ook een Zandvoortse ondernemer is dat, uh, hebben we de website uh, laten maken. En die doet dat, uh, ja, dat uh, ja, uitmuntend. Die, uh, die heeft dat echt heel goed, uh, goed neergezet. En die doet dat ook voor een, uh, voor een hele mooie, mooie prijs. En uh, die heeft zeg maar, een systeem heeft die, uh, daarachter gezet dat het in principe zelf uh, met een klein beetje kennis uh, zelf te onderhouden is.